Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky past de nieuwe anticorruptiewet aan na veel kritiek. De bevoegdheden van twee onafhankelijke anticorruptie-instanties zouden worden ondergebracht bij het Oekraïnse Openbaar Ministerie. De hoogste baas is een vertrouweling van Zelensky. In een aantal Oekraïense steden gingen duizenden mensen uit protesten de straat op en ook uit de Europese Unie kwam kritiek. Klimaatjuristen, hulporganisaties en activisten zijn blij met de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof. Dat zei vanmiddag in een lang verwacht advies dat regeringen moeten zorgen voor een schone en gezonde leefomgeving. Doen landen dat niet, dan begaan ze mogelijk een onrechtmatige daad. De kleine eilandstaat Vanuatu, die bedreigd wordt door de zeespiegelstijging, had om het advies gevraagd bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Vanuatu noemt de uitspraak een mijlpaal. De oproep van hulp- en mensenrechtenorganisaties voor een onmiddellijk staakt het vuren in Gaza is verkeerd gevallen bij Israël. Het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de oproep een herhaling van Hamas-propaganda. De meer dan 100 organisaties roepen ook op de verdeling van goederen in Gaza te laten uitvoeren door de Verenigde Naties. Nu wordt dat nog gedaan door de omstreden organisatie GHF. Er zijn fouten gemaakt met het terugbrengen van lichamen na de vliegtuigcrash in India vorige maand... Volgens de Britse krant Daily Mail is in zeker twee gevallen het verkeerde lichaam aan nabestaanden teruggegeven. India heeft nog niet gereageerd op de fouten. Wel zegt het land te blijven samenwerken met het Verenigd Koninkrijk om, te, om de zorgen over de repatriëring weg te nemen. Het weer. Vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het 13 tot 17 graden. Morgen eerst wat zon, later bewolkt en het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Paper Sun en No Face, No Name, No Number. Nu krijgen we Dear Mr. Fantasy en Holy in My Shoe. Zoals gezegd, muziek van Steven Winwood en de teksten van Jim Capaldi.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 Got to leave before I start to scream start to cry, just can't waste my time, I must keep trying, gotta stop believing in all your lies, cause there's too much to do before I Too lost in all I say So at the time I really felt that way But that was then and now it's today Can't get up yet and so I'm here to stay Till so someone comes along and takes my place With a different name, it's a different face You're feeling alright. right I'm not feeling too good myself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 Music